De Onruststoker Een hoorspel geschreven door Wally Kedali In de vertaling en bewerking van Ger Apeldoorn en Harm Edens Geacht reisverslag Dag 1 Als ik mijn oog over je maagdelijk witte... ...pagina's laat geleiden... ...dan vraag ik mij af... ...ja, dat is natuurlijk een probleem. Als ik opschrijf, is de eerste pagina al niet meer wit. Laat staan, maagdelijk. Nou ja, het gaat om het beeld. Dat doen schrijvers. Die werken met beelden. Waar was ik? De geacht reisverslag. Als ik mijn ogen over je maagdelijk witte pagina's laat geleiden... ...dan vraag ik mij af... ...ja, ja dat begint goed. Dan vraag ik mij af of dit verslag de eeuwen zal trotseren... zoals bijvoorbeeld het reisverslag... van de scheepsjongens van Bom de hoewel mijn verslag misschien iets minder avontuurlijk... ...zal zijn... ...er gebeurt... ...niet zoveel... ...in mijn leven. Er gebeurt niet zoveel in mijn leven. Maar dat kan ik me beter weglaten. Anders stoot ik de lezers af. Maar ja, ik wil geen valse verwachtingen wekken. En ik ben er zelf over begonnen. Over bonte Kroeg. Ja, ja, nou, laat hem maar staan, hè. Doorgaan. Sandra, de kat... ...en ik... ...nee, nee, ik moet een kom achter Sandra zetten. Anders denken ze dat dat de naam van de kat is en niet de naam van mevrouw. Dus Sandra, kom maar, de kat en ik. Jammer dat de kat geen naam heeft. We hadden kunnen schrijven Sandra, uh, Pluizenbol, de kat en ik. Philip Holst. Philip, ja. wat ben je aan het nou, doen? Uh, ik ben bezig met mijn reisverslag, schat. Ik kom zo. Wat? Mijn reisverslag, weet je wel, een soort dagboek... maar dan zonder de datum in de rechterbovenhoek. Maar jij hebt helemaal geen dagboek. Nee, maar wel een reisverslag. Wat voor reisverslag? Gewoon een reisverslag in een schrift. Heb ik zaterdag gekocht bij de sigarenboer. Een speciaal schrift voor mijn reisverslag. Cornflakes van klaar. Lekker, ik kom zo. de melk zit er al op. Kom zo. En we moeten En Als je niet opschiet, dan mis je de trein van kwart over Een paar minuutjes. Je moet het zelf weten, het zijn jouw cornflakes. Ik vraag me af of ze dat bij Bondekoe ook hadden. Alle hemds aan dek, want de cornflakes worden slap. Nou, dit van niet. Nou ja, dan hou ik het kort, hè. Uh, even kijken. Vandaag is het de eerste dag van een nieuw en schoner leven. Ik heb afgerekend met de walgelijke, smerige gewoontes... die mij achtervolgden in mijn losbladige jongens... Ja, losbladige. Stom, stom dat moet natuurlijk losbandige jongensjaren zijn. Oh, maar losbladige jongensjaren klinkt ook goed. Ja, is anders. Vroeger schreef ik altijd op losse velletjes en dat is voorbij. Want nou heb ik een reisverslag. Ja, nee, laat maar staan. Dan hebben de Nederlanders hier over honderd jaar nog iets om op te promoveren. Ja, goed. Uh, mijn, ja, mijn gedachten... ...werden beheerst door één... Een... ...afgrijselijk verlangen. Een verlangen dat zo oud is als de wereld... ...maar dat veroordeeld wordt door de hele maatschappij. Een honger, die voortdurend gestild moet worden. Ja, dat klinkt goed... En vanaf vandaag heb ik die smerige, comma, tegen natuurlijke gewoonte naast mij neergelegd. Punt. Vanaf vandaag zou ik nooit, comma, maar dan ook nooit meer een sigaret... Punt. Ik stop met roken. Punt. Goh, als dat zo zwart op wit staat, dan is het al een stuk makkelijker. Oké, okay, en dan nu? Cornflakes. Mm, mm. Heerlijk. En eh, ik ben nog ruim op tijd voor de trein van kwart over acht. En je reisverslag? In mijn koffer. Neem je dat mee naar kantoor? Ja, en in de trein? ...in de metro zodat ik iedere gedachte meteen op kan schrijven. Voor het geval die iets geniaals bedenkt. Ja, lach maar. Maar er is een heel speciale reden waarom ik juist vandaag ben begonnen... ...met het verslag van mijn levensreis. Oh, wat dan? Ja, raad eens. Oh nee zeg, ik ga niet raden, dat is mij nog te vroeg. Trouwens, de werkster komt over een half uur en ik wil dat alles er voor die tijd een beetje netjes uitziet. Ah, het is heel makkelijk. Raad, Doeis. Wat doe ik anders? Hoe anders? Anders dan anders. Wat dan anders? Gewoon anders. Wat doe ik anders? Ik heb mijn koffie op en ik doe iets niet wat ik anders al lang gedaan had. Naar je werk gaan? Nee, een handeling die ik anders altijd doe als ik mijn koffie op heb. Ik heb geen idee. Ik doe het voor. Je je lippentuit in de lucht bewijzen van... Afscheid zo? Nee, met mijn vingers, zo. Mm. Philip, ik hoop dat dat gebaar niet betekent wat ik denk dat het betekent. Nee, ik doe alsof ik rook. Maar waarom zou je doen alsof je rookt? Je rookt toch? Daarom stinken je kleren altijd zo. Nee, ik rook niet meer. Ik ben gestopt. Oh nee, eh. niet weer. Nee, dat doe je me niet aan. Niet deze week. Ik ben deze week helemaal niet tegen opgewassen. Maar deze keer is het anders, schat. Ja, dat zeg je altijd. Het is de laatste keer, dat beloof ik je. Dit keer stop ik echt definitief. Jij stopt altijd, definitief. Het gaat altijd hetzelfde. Je maakt me vijf, tien, vijftien dagen in het levensuur... en dan begin je toch weer even uithuilen... en je bent weer helemaal tevreden met jezelf... en je zweert dat je nooit meer stopt. Het is echt anders deze keer. Ik hou het bij. Wat? In mijn reisverslag. Ach, Philip. Aan het eind van de week schuur je de pagina's... één voor één uit het schrift van je... om ze op te rollen en aan te steken... zodat je longen toch nog iets naar binnen krijgen. Nee, ik beloof dat het deze keer anders is. Je zult het zien. Alles wat ik denk of voel, schrijf ik op waarom ik het doe en wat ik van plan ben met het geld dat ik op deze manier uitspaar, dat soort dingen. Oké, okay. dit gesprek is afgelopen nu. Je stopt maar als je dat niet laten kan, maar ik ga deze keer niet voor praatpaal spelen. Praatpaal? Ja, ik wil er geen woord meer over horen. Niet hoe ellendig het is, niet hoe je mond voelt van binnen, niet dat je er niet van slapen kunt en dat je overal jeuk hebt, niets. En als je ook maar het lef hebt, heb mij één keer een stukje kou om aan te bieden, Filip, dan stap ik regelrecht naar een advocaat voor een scheiding. Nee, nee, nee, ik hoef niet te horen wat u daarop te zeggen heeft. U bent twee volle dagen te laat met leveren. En als de hele handel morgen niet op mijn bureau ligt... Wat zegt u? Weet u dat zeker? Wacht. Uh, wacht even, dan kijk ik het even na. Ja. Postkamer, is er vandaag een koerier geweest met een klein pakje van stamper Design? Wat? Waarom heb je dat dan niet meteen naar boven gebracht, De Bill? Zit ik mezelf een beetje belachelijk te maken omdat jullie te lui zijn om... Wat? Wel naar boven gebracht? Wanneer dan? Jij hoeft niet zo'n toon tegen mij aan te slaan, jongeman. Ik gebruikte het woord debiel, omdat dat woord naar mijn idee het meest geschikt was om jouw handelwijze te karakteriseren. Ja, ik weet dat ik fout zit, maar dat wist ik niet toen ik jou een debiel noemde. Debiel? Typisch iets voor stent om een koerier te sturen om de PTT te omzeilen. Maar waarom ligt dat pakje dan nergens? Ja, wacht, maar... wacht. Ja, hallo? Zeg, het spijt me, er is inderdaad iets bezorgd. Er is alleen iemand zo stom geweest om het niet meteen naar mij te brengen. Ja, ja, ja, dat mag. Maar het verandert niets aan het feit dat jullie het altijd op het laatste moment aan laten komen. Dus ik weet niet of ik het contract nog wil verlengen. Ja. Kan ik u een plezier doen met een kopje thee? Nee. Maar je kunt me wel vertellen waarom het pakje van Stanford Design, dat al meer dan een uur geleden door de postkamer naar boven is gebracht, nog niet op mijn bureau ligt. Dat ligt er wel. Wat? Ik heb het om vier uur in uw postbak gelegd. Ja, waarom heb je dat dan niet gezegd? U zat te bellen en u zat te schreeuwen tegen iemand van de productieafdeling. Ik zat niet te schreeuwen. Ik heb de hele dag nog niet geschreeuwd. En jij dacht voortdurend dingen met postbak. Waarom heb je er dan niet bij gezegd dat het belangrijk was? Hoe kon ik nou weten dat het belangrijk was? Het was gewoon aan u geadresseerd in een grote bruine envelop. Ja, dat is waar. En ik ben best op u wel een beetje harde tegen mij was. Stom kind. Heel efficiënt, maar af en toe is ze zo onzeker. Zei je iets, schat? Nee, ik zat alleen te denken al vandaag. Hoe ging het? Oh, een beetje vreemd eigenlijk. Iedereen was zo chagrijnig. God, ik laat een steekje vallen. Huh? Maandagochtend humeur. Nee, nee, ochtends ging het wel goed. Maar het eind van de dag werd het steeds erger. De hele productieafdeling heeft het werk neergelegd. Maar hoezo? Ze staken. He? Eh? Ja. ja. Waarom dan? Nou, sla je me dood. Ze wilde niemand iets vertellen voor de actievergadering. Die is vanavond. Goh. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de postkamer doet mee. Dat is verschrikkelijk, ja? ja. Het is alsof de hele wereld dolgedraaid is. Ik gaf mijn secretaresse een kleine berisping, barst meteen een huilen uit. Doei? Ja, ze rende mijn kantoor uit. Ik heb haar niet meer gezien. Merkwaardige dag. En hoe gaat het met het roken? Wat? Oh, dat? Oh, geen probleem. Geen enkel probleem. Ik weet zeker dat ik het deze keer red. Even doorbijten en dan ben ik er. Geacht reisverslag, dag 2. Het spijt me, maar ik moet het vandaag kort houden. De hele nacht om de een of andere reden liggen woelen en draaien. Pas in slaap gevallen tegen de ochtend. Sandra kon me met geen mogelijkheid wakker krijgen. Tenminste, dat zei ze. Als ik het goed verstaan heb. Eerlijk gezegd heb ik het idee dat ze me zit te saboteren, Dat ze juist wil dat ik te laat op mijn werk kom. Willem, hoe vaak moet ik het je nou nog zeggen? Je komt te laat. Ja, kom eraan. Lekker? Ja. Is er nog meer melk? Nee, dit is op. Oh, dus als ik nog een bord wil, dan kan het niet eens. Nee. Wil je nog meer? Of oh, mag dat dan niet? Tot nu toe ben je altijd tevreden geweest met een bord. Oké, okay, oké. Okay. Kan we het halen bij de puur. Ik heb geen tijd om te gaan zitten wachten op een bordje cornflakes, schat. Het is al laat genoeg. Dan ga ik wel zonder. Tot vanavond. Dag, schat. Ik hoop dat het stoppen vandaag beter gaat. Stoppen? Ja, met roken. Daar had ik eerlijk gezegd nog niet één keer aan gedacht. Dus je wordt bedankt. Waarvoor? Dat je me eraan herinnerd hebt. Dank je wel, Sandra. Er is nog net het soort steun waar ik op zit te wachten. 8 reisverslag nog steeds dag 2 Part vervelend aanhoudend daarnet dat ik bij hem in de rookcoupé moest komen gezellig met de jongens heb ik niet gedaan daar ben ik nog niet aan toe misschien morgen als het ergste achter de rug is. ik heb opeens het rare gevoel alsof er spinnen in mijn bloed zitten die als gekken op en neer rennen door mijn aderen, erg verontrustend, ik zal toch niet verkouden worden? Mijn schuld? Mijn schuld? Dat meent u niet. Ik ben bang van wel. De productieafdeling heeft gezegd dat jij ze inefficiënt, lui en hopeloos vindt. En Michael van de postkamer zei dat je hem hebt uitgescholden voor debiel. Maar het is toch een debiel? Dat weet ik en dat weet jij, maar dat weet Michael niet. Hij was erg uit zijn humeur toen jij hem op de hoogte bracht? Dus om ons bedrijf weer enigszins draaiende te krijgen... lijkt het me niet meer dan logisch dat er excuses aangeboden worden. En wanneer ga je dat dan doen? Maar ja, ik ga mijn excuses niet aanbieden. Dat doe jij. Ik? Met gebogen hoofd naar de jongens op de werkvloer? Die zien meteen dat ik er geen woord van meen. Dan zorg je maar dat je het meent. Want iedere minuut dat wij hier staan te ouwe horen over jouw gevoelens... kost mij handenvol geld. En ik ben er ook bereid toe te geven... dat ik in het vuur van het gesprek dingen gezegd kan hebben... die bij nadere beschouwing misschien iets medemenselijker geformuleerd hadden kunnen worden. Daarvoor mijn excuses. Ik hoop dat er nu niets meer in de weg staat om het werk te hervatten. Ja, en misschien kan ik nog even jullie allemaal vragen voor een kleinigheid. Hallo, hallo, hallo. Uh, nu hier toch met z'n allen bij elkaar zijn. Ik zie dat er onder jullie nog mensen zijn die ondanks de vele waarschuwingen... van tal van organisaties die het beste met ons voer hebben... hun eigen leven en dat van hun collega's in gevaar brengen door te roken een mens heeft natuurlijk het volste recht om zijn eigen lichaam naar de knoppen te helpen maar vinden jullie het nou echt verstandig om je mannelijke en vrouwelijke collega's aan datzelfde lot te onderwerpen onderzoek heeft aangetoond dat als je rookt in het bijzijn van anderen die anderen of ze nou willen of niet in feite meeroken en daardoor onderhevig zijn aan dezelfde risico dat je, je jezelf krijgt binnen Goedemorgen, meneer. Nou, goedemorgen, kom binnen. Raad zitten. Ik hoorde van mijn secretaresse dat u me wilde spreken. Oh, praat ze weer tegen je? Uh, nou, nee, ze had een memootje geschreven en het hing met een paperclip aan haar ontslagbrief. Ja, ah, en dat werd gebracht door Michael van de Postkamer. Uh, nou, nee, die is blijkbaar nog steeds kwaad op me. Volgens mij is hij bezig met een soort boycottactie. Al mijn post bezorgt hij in de kamer naast me en die geven het door. Heb jij je excuses aangeboden aan Michael, zoals ik had gevraagd? Ja. Waarom dan een boycottactie? Nou, ik denk dat hij ergens een woordenboek heeft geleend. Hoezo? Wat heb je nog gezegd? Uh, dat ik het zeer enerverend vind om in zijn illustere gezelschap te verkeren... en dat uit mijn conversatie met hem overduidelijk is gebleken... in welk rudimentair sociaal milieu hij verkeert. Ja, moet ik ook een woordenboek pakken? Of ga je mij vertellen wat je bedoelt? Het is een vervelende onderontwikkelde proleet. Filip, er is iets mis met jou. Iets mis met mij? Ja, met jou. Jij krijgt een dag vrij en dan ga je naar de dokter. Ja, maar ik had toch niet zomaar een dag vrij... Volgens he? mij heb jij niet in de gaten dat jij, afgezien van alle andere ellende die jij veroorzaakt... dat jij de hele tijd zit te vriemelen. Te vriemelen? Ja, te vriemelen. Hip, doe het weer. Jij schuift heen en weer in je stoel alsof er mieren in je broek zitten, jongen. Je wrijft in je ogen. Hier, zit je weer te krabben. Als ik dat combineer met de manier waarop jij je relatie met iedereen op de werkvloer hier hebt verziekt... dan wordt het bij heel duidelijk dat er iets ernstig mis is... En dat zou in oorsprong wel eens psychisch kunnen zijn. Ach, nou Nee, ik ben zo gezond als het maar kan. Het komt door het stoppen met roken. Wat? Het gebrek aan nicotine. Dan krijg je het gevoel dat er spinnen door je aderen kruipen. Dat is een van die kleine symptomen waardoor je wat vaker gaat verzitten. En ik geef toe dat ik misschien een tikkeltje licht geraakt ben geweest tegen mijn collega's, maar dat gaat snel over. Hoe snel? Nou, het is vandaag dag vier en ik denk dat we met een paar weken het ergste wel hebben gehad. Een paar weken? Als jij doorgaat zoals nu, zijn we tegen die tijd mooi failliet. Er is maar één oplossing. Jij gaat op staande voet weer roken. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat kan ik niet maken. Dat kan ik mijn lasers niet aandoen. Je lasers? Ja. Ik ben een reisverslag aan het schrijven. Het persoonlijke verslag van mijn barre reis naar een rookvrije wereld. En dat wordt nooit een bestseller als ze horen dat ik weer rook. Naar de dokter met jou. Jij hebt hulp nodig. Geacht reisverslag, dag 5. Vandaag ga ik iemand vermoorden. Misschien Sandra, mijn vrouw, want... Hey Liv, weet je wel hoe laat het is? Ja, natuurlijk weet ik hoe laat het is, verdomme. Ik heb verdomme net op mijn horloge gekeken hoe laat het is. Het is verdomme al zo laat dat ik niet begrijp dat jij hier staat te zeuren in plaats van mijn ontbijt klaar te maken. Philip! Ja? Als jij nog één keer zo tegen me praat, ga ik bij je weg. Hm? Je hebt vanochtend een luxe ontbijt: koffie, jus, een zacht gekookt eitje met twee bonen cornflakes, zoals je gevraagd had. En die zijn ondertussen allebei zo slap als wat, dus je ziet maar of je ze opeet of niet. Maar als jij ooit nog één keer zo onredelijk tegen me tekeer gaat, dan ben ik vertrokken! voel dat Sandra vanmorgen naar de dokter moet en niet ik. Ze is volkomen in de war en ontzettend licht geraakt. Zou het de overgang zijn? Meneer Holst. U bent aan de beurt, hoor. Het oh, dat zal tijd worden. Als wij onze klanten zo lang niet te wachten, dan waren we in no time op de fles. Ja, als u op tijd hier was geweest voor uw afspraak, dan... Jij moet niet zo'n toon tegen me aanstaan, meisje. Jij moet niet vergeten dat jij maar een doodsimpel onderdeeltje bent van de Nederlandse gezondheidszorg. Een onbeduidend schakeltje tussen arts en patiënt. Ik ben een mens en ik heb het recht om zo behandeld te worden. Gaat uw gang. Ah, meneer Holst. u maar even zitten als u wilt. Ik uh, moet dit even afmaken. Oh, gaat uw gang. Wat was dat? Wat was wat? Die klop. PWA. Hey, heb je het weer? Sorry, ik heb niks gehoord. Hm, hoe is het mogelijk? Mijn nee, god, u maakt dat smerige geluid! U ziet bellen te blazen! Ja, het spijt me, maar ik kan het niet in de gaten. Dat doe ik uit gewoonte. Oh. Stress, hè, stress. Dan grijp ik een Vaste prik. En af en toe een bel blazen om dat monotone gekouw te doorbreken. Nee. Ik weet niet eens wat ik het doe. U ruïneert uw gebit. Nee hoor, ik heb altijd suiker hè. Maar ik heb één ding gemerkt. Je krijgt er minder grote bellen van. Nou, oh, dat valt wel mee. Maar goed, wat zijn de klachten, meneer Holst? Uh, nou, over mijn lichamelijke klachten kunnen we het zo wel hebben. Maar misschien mag ik beginnen met een klacht over uw assistenten. Dat vind ik een ordinair stuk vreten. Een ordinair stuk vreten, zei hmm. u? Nogal, ja. En ontzettend licht geraakt. En uw afspraakensysteem is ook een puinbak. Anders nog iets? Nou, gaat u gerust door. U bent toch zo lekker bezig. Hm? Nou, nou, oké. Okay. Laten we het dan maar eens hebben over de lectuur die u beschikbaar stelt. Twee stokoude nummers van arts en Auto en een boek over gezwellen. Dat is niet bepaald opbeuren. Vertelt u eens, meneer Hoost. Hebt u veel vrienden? Hoppen. Hm? Maar ik blijf een poosje bij ze uit de buurt, want het zijn allemaal rokers. Ah, verstandig. Ik neem aan dat u bedoelt dat het verstandig is dat ik weer hen uit de buurt blijf. Nee, ik vind het verstandig dat ze roken. Wat? Wilt u er ook heen? Het is heel kalmerend voor de zenuwen. Ik probeer al mijn patiënten van de valium af te krijgen en weer terug aan de stinkstokken. U rookt? Ja, dat is nogal logisch. Het is het enige probate middel. Het enige probate middel? Maar u bent arts. Artsen roken niet. Mm, jawel hoor, maar alleen stiekem. En daar is wel een reden voor. De wereld sterft namelijk van de lompe mensen die onze praktijken binnenkomen banjeren... ...en die ons hun etterende open zweren laten zien. In zo'n situatie zou u ook roken, meneer Holst. De meeste artsen doen het in het geniep. Echte wc-rokers, mensen met een dubbele leven. Maar ik heb een paar jaar geleden besloten om ervoor uit te komen. Open en bloot. Ik ben een roker en ik ben er trots op. Maar, maar dan gaat u toch dood? Ja, natuurlijk ga ik dood weg en allemaal dood, meneer Holst. Maar als ik nu stop, dan heb ik de kans dat ik de komende tien jaar chagrijnig ben. Dus ik gok liever op vroeg dood, maar wel gelukkig dood. Ik, ik vind het echt stuitend. U maakt de hele medische wereld een schande. Misschien wel, meneer Holst, maar... Ik heb in ieder geval geen last van kleine insecten die door mijn aderen kruipen. En mijn gezinsleven en mijn werk worden niet verpest... doordat niemand begrijpt in wat voor een kwetsbare positie ik zit... zoals nu met u het geval is. er u lijkt helderziend. <hijen> nee hoor, ik ben ook wel eens gestopt. Geacht reisverslag nog steeds dag vijf. Een dag zonder eind. Op weg naar mijn werk bij de dokter geweest. Zo gek als een deur. Ik ben in de rookcoupé gaan zitten... om te bewijzen dat ik het niet opgeef. Het kan me niet schelen... hoe wreed en gewelddadig de wereld om me heen ook wordt. Het zal me lukken is net of je hier midden in een asbak zit. Iedereen om me heen zit wanhopig een end weg te taffen. Ik haat ze allemaal. Al die vuile bofkomten die niet stoppen met roken. Ik haat jullie. Punt. Oef. Ik dacht dat je meteen door zou gaan. Ach, Philip, wat zie je eruit? En je staat helemaal te trillen. Kom, ga zitten. Wat is er gebeurd? Een, een, een beetje in de kreukel. Was het de trein? Nee, ik in de trein. Jeetje, wat is er gebeurd? Oh, ik, ik lag ineens volkomen ongecontroleerd te huilen. Op de blauwe krijtstreep schoudervullingen van, van een nietsvermoedende man. En ik heb zo'n ochtendblad verpest. Ach, nee. ja. Godzijdank was het niet mijn vaste trein. Dan had ik de schande niet overleefd. Een beetje gesnotte vindt niemand erg, maar iemands krant verpesten. Dat is overregelijk. Kon de dokter je niet helpen? Absoluut niet. Die rook verdomme zelf. Laat een dokter? Ja. Hij zegt dat ze het allemaal doen. Stiekem. Ik denk dat ze allemaal pillen vreten om de stress onder controle te houden. Plekken dat ze allemaal als idioot aan die smerige stinkstokken staan te lurken. Maakt niet uit. Ik geef het niet op. Sandra, ik geef het niet op. Ik ga nog liever dood dan die schande te moeten verdragen. Echt waar. Ik ga nog liever dood. En zo Met Babette, goedenavond. Kan ik u helpen? Ja, ik wil weten wat de minst bloederige manier is om zelfmoord te plegen. En... Waarom wil jij zelfmoord plegen? Ja, ik wil niet echt zelfmoord plegen. Ik doe er alles aan om het niet te hoeven doen, liever niet. Maar ja, ik wil zo ontzettend graag stoppen met roken. Definitief. En ik wil wat informatie voor het geval al die andere dingen niet lukken. Maar is dat niet een beetje extreem? Jezelf snel doodmaken om te vermijden dat je jezelf langzaam doodmaakt? Ja, liever dood dan schande en gezichtsverlies. Gezichtsverlies? Ja, want ik heb het beloofd. Ik heb gezworen dat ik deze keer zou stoppen. En ik ben een man van mijn woord. Ik doe altijd wat ik zeg. Daarom bel ik je nu op. Ik ben wanhopig. Of aan wie heb je dat beloofd? Aan mezelf. Ik, Philip Holst, stop definitief. Ik begrijp het. Hoe reageert je familie daarop? Waarop? Dat je gestopt bent met roken. Nou, oh, Eigenlijk heel slecht. Op dit moment is de thuissituatie niet echt plezierig. Niet voor mevrouw en ook niet voor mij. Ik zit de hele tijd te huilen. Ik begrijp het. En op je werk. Rampzalig. boycotacties. Mijn secretaresse heeft ontslag genomen. Drie grote klanten kwijtgeraakt. Mijn baan op de tocht. Dus ik moet het weten. Ik zou zeggen tegen een boom rijden met de auto. Waarom? Ik, ik denk dat je dan de meeste kans maakt. Zonder gordel, voor de zekerheid. Dat klinkt een beetje bloederig, vind je niet, Babette? Ja. Daarom kom je niet aan. Zelfs de keurigste manieren zijn bloederig. Maar als je tegen een boom rijdt, dan lijkt het tenminste een ongeluk. Dan hoeft jouw kerstvers wederweer niet en het verlies en de schande te verwerken. Schande? Ja, natuurlijk. Een echtgenoot die het leven niet meer aankomt. Maar ik kan het leven wel aan. Oh ja? Hoe lang heb jij gerookt, Filip? Nou, voor het eerst geprobeerd toen ik zeven was. Uh, drie per dag op mijn veertiende, tien op mijn twintigste, dertig op mijn dertigste enzovoorts. En hoeveel rook jij nu? Ah, niks meer. Ik ben ermee gekapt, weet je nog? Het is heel goed als je je longen af en toe een adempauze geeft. En het is ook heel goed als je mindert. Maar ik weet zeker dat jij vandaag of morgen weer gaat roken, Philip. Oh ja? Hoezo? Ik weet het toch. Ik zit zelf op 40 per dag. En daar ben ik de vorige week mee begonnen dat er tien dagen was gestopt. Toen kon ik het leven niet meer aan. Doe er je voordeel mee. Dag, Philip. <telling> Geacht reisverslag, dag 7 Helaas wordt de bijzondere band tussen jou en mij verbroken Ik heb genoten van de paar dagen die ik in je gezelschap heb doorgebracht Philip, je komt Ik kom eraan schat Maar ja, aan alles komt een eind Aan alles komt een eind Zo, daar ben ik vanaf dan nu de vraag, wat doen we daarmee? Bewaren of verscheuren? Dus. Tadaa. Tadaa. Hey, Philip. Kom je weer in de rookcoupé zitten? Dat is gezellig. Ja, vind ik ook. Ik dacht even dat jij definitief van die stinkstok af was. Nee nee nee, ik heb mijn longen even een weekje vakantie gegeven. Oh, dat is goed. Dat is heel goed. Dat doe ik ook af en toe. Maar eh uh... Je hebt wel weer zin. Ach, wat aardig van je. <laughs> uh, ik zeg, weet je. Vuurtje? Ja, dank dus je. Ja. Echt verslaafd ben ik niet. Ik kan er zo mee ophouden wanneer ik maar wil. Maar het is alleen maar een kwestie van wilskracht. Precies, en dat heb je dan toch bewezen als je een week bent verstopt. Voor mij geldt dat net zo. Maar ik moet je vertellen, ik ken een fantastische nieuwe manier om te stoppen. Oh ja? Zonder spanningen of afkikverschijnselen. En je hebt er geen wilskracht voor nodig. Misschien dat ik die toch ga proberen. Oh ja? Echt waar? Ja. Ik heb het van een vriendin van me, Babette. Die had ik gisteravond aan de lijn. Je stopt met roken op dezelfde manier als je bent begonnen. Briljant idee. Bedoel jij stiekem achter het fietshok en zo? <laughs> nee, nee, nee, nee, heel kalm aan. Elk jaar een paar minder. Van 30 naar 28, naar 26 enzovoorts. En dat ga je proberen? Ja, daar zit ik over te denken. Als ik volgend jaar begin, dan ben ik er helemaal van af als ik met pensioen ga. Oh. Nou, het geld dat je bespaart, dat uh, kun je dan wel gebruiken, hè? Precies. Ja, ik moet het maar eens serieus overwegen. Ik moet het maar eens heel serieus overwegen. Later. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him weak. You've got to have another cigarette. U hebt geluisterd naar De onruststoker, Een hoorspel geschreven door Wally K. Daly. De rolverdeling. Filip, Filip Boluit. Sandra, Corrie van der Linden. Dorien, Paula Major. Een chef, Jan Wechter. Een doktersassistente en babet, Agathe Meudenbroek. En een dokter, Kees van Lier. Technische realisatie, Tom Prudon. En Gerard Dekker, regie... Hier